Nee, Goeiemorgen. Goeiemorgen Zandvoort. Goeiemorgen Zandvoort. Die zijn we weer. Toebak leeft op de radio. Niet lachen om jij eigen grappen. Oh, sorry. Dat moet de luisteraar doen. Ja, oké. Okay. <laughs> dus, uh, Toebak leeft op de radio. Het gaat vandaag gebeuren. CDA. Echt, er zijn nog, zo, nog nooit zoveel CDA-leden bij elkaar gekomen. 4800. Zo. In de Van Rijnhallen En uh, daar gaan ze praten. Ze hebben plaats van 4000. Maar ze hebben nog een tent aan de buitenkant neergezet. Waar komen weer 500 mensen in kunnen. Nou, het wordt echt krappe hap. En ze hebben niet gezegd wanneer het afgelopen is. Dus iedereen heeft een, een minuut spreektijd. Dit kan lang gaan duren. 4800 minuten. Reken nou even de... uit. Ja, oh, ik ga het zo even uitrekenen. Oh, ben en... dit wakker, ja? Dan moet ik nou gelijk al helemaal rekenen. Ja, je moet... Uh... Nou, ik ben benieuwd of die hele CDA, dat hele partij... ...daar helemaal uit elkaar valt, want er zijn nog zoveel mensen tegen. En hier, hier, is, uh, hier Balien, gisteren van justitie. Ja, yeah, was ook in één keer... Te... Ja, die in Wilders, die heeft toch die ideeën. Die uh, drijft uh, de maatschappij uh, uit, uh, die drijft ze, drijft ze uit elkaar. Ik denk, man wordt wakker, dat doet hij al jaren. Kom je nog eens een keer... Gaan we nou helemaal weer terug naar... ...af eindelijk ligt er iets dat je denkt van nou... ...tja, we kunnen ermee leven. De bezuinigingen stellen niets veel voor... ...want de hypothekerrenteaftrek blijft gewoon. Ja. Daar had een hoop geld mee op kunnen worden gehaald... ...dat wordt niet gedaan... En ja, echt bezuinigingen. Ik kan ze niet echt ontdekken. Ik hoor er alleen maar mensen die er van hebben er negatief over praten. Ja, dat is toch het ergste vind ik altijd. Dus denk van die bezuinigingen. En vandaag lees ik in de krant ook over 3000 extra politiemensen. Terwijl er ook heel veel bezuinigd worden. Er komt wel extra geld. Maar als je die, dat extra geld weer inzet om die bezuinigingen terug te draaien. Dan moeten er even nog duizend agenten worden ontslagen. Dus die 3000 agenten, die gaan je niet komen. Als ik zou rekenen. Maar nou, ik had daar weer een heel ander artikel over gelezen eigenlijk. Van ook het lik op stuk gebeuren en zo. en Bij, bij scholieren en zo. Dat ze dat heel veel mensen nodig hadden. En waar zou dat in godsnaam van betaald moeten worden? En levert dat wat op, überhaupt? Ja, en dan heb ik nog een lachertje. De animal cup. Ja. De ja. animal cup. Ja, hou toch op. Nee, er ik. komt zo'n... Uh, zo persoon aanlopen en die zegt van, ja, uh, agent u moet daar zijn. Ja, gaat het over dieren of gaat het over mensen? Ja. Anders moet uh, ik mijn collega even roepen. Ja, precies. precies. Ja, het leuke is wel natuurlijk, als je dan zeg maar een helemaal uh, kop tegenover je hebt en je hebt je misdragen, hij heeft geen handboeien, hij heeft wel een kooi bij ze, zag ik vandaag. Ah. En dat willen we allemaal. Maar tekenen. daar moeten wel meer mensen in. Dat is wel makkelijker. Dan moet je wel weer met twee agenten zijn om, zeg maar, op de kar te tillen. Ja, ja, voorzichtig ja. anders krijgt ze een heupdiscressie. Een animal cup. zing je het ook gewoon? Leuk die televisieprogramma om in Nederland toe te passen. Dacht het niet. Nieuwe plaat van Ginger Ninja. Sancha. Ja, kijk naar buiten, is voorbij. De laatste zingel, dus er is een nieuwe. Take it back, that's what she said. The mind will make, will make you pay. Listen when our time is through. De, staat leuk met, uh, de. hele CD staat vol met leuke stukjes muziek. Leuke moppies. Moppies, muziek. Jinja Ninja, je kent ze van Sunshine. Toevallig ook nog het Ford uur gedraaid. Dat was te vroeg voor je. Oké, okay, ja. Ik heb hier nog iets van ze meegekregen. Bone Will Break Metal. Gisteren zag ik weer uh, de oude kung fu-strijder. Uh, uh, hoe heet die man ook weer? Hij zat vroeger in kung fu. Liep altijd met zijn blote voeten door het zand heen. Ja, denk, dat was echt. Ik zie hem zo voor me. Afzien gewoon echt. Met al die wijsheden en zo. Dat was, dat was zo geweldig. Zat van, gisteren in een film. Ik heb fragmenten van gezien. Uh, hoe heet hij van nou? Uh, Big Stan. En Big Stan werd dan getraind door hem. En uh, dat ging helemaal over de top. Sloeg helemaal nergens op. Maar hij had een persoflage van zichzelf neergezet. Dat vind ik oh, dan weer grappig. Dat is ook wel weer leuk, ja dat zonder de, de master was. Okay. Hij was de master die hem had even kangfu uh, heeft aangeleerd. Zeg. 10 minuten over acht in het regenachtige Zandvoort. We hebben even uitgeregend, uitgerekend, uitgerekend, uitgerekend. Ja, het is hier uitgerekend en we hebben uitgerekend 4800 sprekers die allemaal één minuut willen spreken hoe lang ze bezig zijn. Ja, hoe lang is dat? Ja, ja dit is al, sowieso is het 80 uur. Nou ja, een dag heeft maar 24 uur hè. Ja, dat is wel jammer. Dus dan krijg je na nou, drie keer 24 uur, dus drie volle dagen, dan hebben ze 72 uur. En dan nog weer, eh, 3, 3, 3, dus het is 3-1 derde dag. Dus eh, Drie dagen en nog acht uur dan. Wow. Eén derde dag is acht uur. Wordt daar wel een notule van gemaakt? Ja, en, en, voor dat je die doorgelezen hebt. Maar ja, ik denk dat een hoop, een hoop mensen gewoon uh, dezelfde strekking hebben. Dat ze gewoon kunnen gaan stemmen, eens of oneens. Ja. En dat ze dan daarnaast uh, van, wat vind je dan nog? Ja, ik vind het stom en ik vind het dit of ik vind het dat. Maar ik denk dat ze dan ook zo klaar zijn. Misschien kunnen ze wel. beter zeggen van een paar stellingen. En je kunt met van die stembokjes kan je even stemmen. En dan ben je er, toch? Ja, het grappige is, het kan alle kanten opgaan. Want dan hoor je weer een visie van deze kant en denk je... Oh, dat is een goede visie. Ja, dat is logisch. Dan hoor je weer een visie van de andere kant en denk je... Hé, hey, er zit ook wat in. Er zit ook wat in. Dat is ook een goede visie. Maar dat, dat, ik weet niet, je kan alle kanten oppraten daar bij het CDA. Maar ja, dat is dus het nadeel met... Uh, we zijn een democratie, niet alleen bij het CDA. Nederland. Ja. Dus uh, ja, we vinden allemaal dat we het allemaal mogen bepalen. Maar dat kost een tijd, dat we jullie niet oh, weten. Oh, Als je die... kijkt hoe lang het duurt, dat is dat ze nu tot elkaar komen... En dan gaan ze nu weer tegenstrekken. Tegen Straks gaat het weer fout. Ja, en maffe is, ze zijn allemaal aan het werk om die bureaucratie een beetje te minderen. Maar er moet minder bureaucratie komen. Is dat Dus gelukt? Minder, minder gepraat worden. <laughs> maar dat moet wel even gecontroleerd worden. Ja. Of er niet te veel bureaucratie is. Dus daar wordt vast een team voor opgezet. Ja. Die gaan dan praten en die gaan contro controleren leren of ja. de controleurs niet te veel tijd steken in het. Nou, je begrijpt het al. Ja, wij, wij snappen het ook niet meer. Het is zo'n groot logapparaat geworden, hè. Dat hele Nederland. Iedereen wil iets meedraaien. En daar moet dan weer gecontroleerd worden. Want jij wist verantwoordelijk. Oh man, laten we gewoon weer eens terug gaan. gewoon Gezonde verstand gebruiken aan het werk. Niet te veel oude woorden. Ik heb het op mijn werk ook, jongens. Hè? Drie collega's zijn er overgeplaatst. Moet, ja, die moesten gewoon weg. Echt... Ik heb er echt volgens mij al twintig keer dezelfde verhalen aangehoord. En zo zat je weer hetzelfde verhaal vast. Uh, maar die zijn weg. Die zijn ja, die die, omdat te ze te veel te oud worden. Nee, nee, nee. Omdat ze gewoon over waren. Oh. Te weinig cliënt. Dus okay. dan moet er over geplaatst uh, ja, worden. Ja, maar er zijn toch zat cliënten? Ik bedoel waar. Uh, Iedereen is een cliënt. Trek een paar nieuwe aan. Ja. Loopt de straat op en uh, je kan iemand uh, al aanspreken. Van, uh... <laughs> ja, ik zie dat u toch wel geestelijke nood zit. Komt er maar mee. Iedereen heeft zo'n verstandelijkse beperkingen. Absoluut, absoluut. Nou, nog even leuk nieuws is. Is dat uh, Clarice van Houten heeft op de slotavond van de 30e Nederlandse Willem, filmfestival in Utrecht. Het gouden kalf gekregen voor gelukkige huisvrouw. Het beeldje is uh, de vierde in haar indrukwekkende carrière. Die de afgelopen jaar uh, heeft ook nog... Uh, uh, ja, een uh, vrouw komt bij de dokter. Deze ja. is natuurlijk ook nog uh, iets uh, gespeeld. En haar tegenspeler Barry Asma werd bekroond tot beste acteur. Ja, maar het en... is ook wel een leukertje. Het is echt een leukertje, ja. En ik vond hem ook erg goed in uh, oh, hey, Rozegeur en Wodka Lime. Daar speelde hij ook in. Oh, dat was een serie? Ja, maar en... dat vond ik hem wel erg, uh, erg aantrekkelijk. Oh, Oké. Okay. Verder Teersa, de film. Die er ook naar de boekjes geschreven van uh, Arno Grun Gruns, Grunsweg. Grunsweg, Grunsweg Feen, nou goed. Ja. In ieder geval, die is, was niet eens, die is volgedragen voor de Oscar. Dus dat is echt helemaal de top. Maar ik krijg hij een nominatie voor hier in Nederland de Gouden Kalven? Ja, ja. heel Ik wel denk wel dat in, in de internationale standaarden zijn toch weer heel anders dan, maar dan, goed, dan de ik... Nederlandse standaard. Ik heb verschillende mensen gehoord over TISE die zeiden van. Het boek was gaaf, maar de film. De, de personage ging even te snel. Geen die moment, wordt ook je... door Caris gespeeld, toch? Of niet? Nee, nee, nee. Het, nee de Carice zei. Ah, jongens, kom op, zeggen ze eigenlijk nog wel meer actrices ja, voor mij. Dat is het dat vind ik de pest, hè? er worden te weinig nieuwe mensen die krijgen een kans. Ja. Bij iedere film heb je oh, god, heb je haar ook weer? Jezus dat heb ik dus met die Halina Rijn. Die speelde ook toen in, te, in die, film, of die serie over in therapie. Oh ja, en die was dan die hele mooie. Maar ja. ik had zelf van, ik vind hem helemaal niet mooi. Ik vind, ik vind het zo raar gezicht hebben, ja. zo lang, zo. Ja, ja ik weet niet. En, maar ik vind wel. Ze was aan het praten over dat ze hard genomen werd in de mannenwc. Toen dacht ik, nou, ah, je hebt wel iets. Ja, <laughs> ja, dat uh, spreekt tot je verbeelding natuurlijk. Dan dan je: één keer denk ik, ja, ik ben om. <laughs> <laughs> ja, geen punt. Wat hebben we dan weer voor muziek? Hebben we weer iets nieuws? Ja, we hebben iets nieuws. Harde ha, muziek, harder muziek om wakker te worden. Kom op, zeg. Doe even een kussengevecht samen met uw, met uw partner. Dat is misschien wel leuk. Heb je veer of heb je gewoon een synthetisch kussen? Veer is leukere. hè? Tokio dus, de Boombats. Heel erg Al twintig jaar het jaar. allerlekkerste van Zandvoort. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Oh. Factory. Ik heb even gekeken in Agenda. Ik heb even gebeld met de secretaresse. En? Bommetje vol gewoon echt. Echt vanaf, vanaf vandaag. Het spelen ze tot en met ergens februari 2011. Zo. En als je er naartoe wil, kan het nog. Want ze spelen namelijk 23 februari in Paradiso in Amsterdam. En ik zou zeggen, als je kaarten wil hebben, dan moet je even snel zijn. Want het schijnt ontzettend populair beetje. Dus als ik kom uit Seattle, bestaan nog maar een paar jaartjes. Sinds 2004 en 2006 kwam het eerste. Glimminder schijfje op de markt. En uh, het is sfeervol. Dus je moet er wel van houden. Niet dat je denkt, van, ja. ik wil ook eens wat op-tempo nummers. Dus dan moet je misschien je iPod meenemen. Maar het lijkt als me afwisseling. Op ongelooflijk, als je dan doorbreekt, dan ben je eerst altijd een beetje aan het klooien in een garageetje en zo. Ja, en dan breek ja. je door en dan is het gewoon van, ja, is jammer. De eerste twee jaar ben je niet thuis, hè? Want uh, je moet nee. gewoon en, en route en uh, hupsakee aan de, aan de gang. Dat je op een gegeven moment denkt, van, hier heb ik helemaal geen zin in eigenlijk. Ben ik Iedere avond optreden en, en je, je, je leeft uit je koffer en zo. Ik, ik weet niet hoe leuk dat is, hoeveel energie je krijgt van het applaus ah, om het vol te houden. Oh man, dat ga dat echt, daar loop je nog jaren op door volgens mij ja, ja je, je wil het zo graag als je onbekend bent. En als je bekend bent, dan denk je van... Oh, ik wil graag weer een maandje onbekend zijn. Dat ik even rustig vakantie kan vieren of zo. Die, die leven alleen maar voor die gitaarkoffer. Verder niet gewoon. Ja. Dus nou goed, zover dus Band of Horses. We gaan er nog meer van horen hier in het ochtendprogramma bij ZFM. Ja. ja ik leuker. heb nog een uh, schokkend Vertel. nieuwsje. observeerende nou, agenten van de politie in Den Bosch... hebben vrijdagochtend... Uh, want ze zagen een paar bossenbollen heen en weer gaan op uh, het bordes van het stadhuis. Bossenbollen. <laughs> Politie heeft dat gemeld. Want de agenten reageerden op de melding van de getuigen. En het was dus een stel die waren dus echt aan het copuleren. Maar toen het stel doorkreeg dat de vrije partij voor de climax moest stoppen. Oh, wacht even, copileren, dat is uh, neuken. Ja, liefdebedrijf. Liefdebedrijf, Dat klinkt klink, ook wel weer lekker, vind ja, ik. Ja. Ja. Maar toen het stel dus doorkreeg dat ze uh, voor de climax moesten stoppen. werd, werd, werd die man echt oh, hartstikke kwaad op de politie. Zo, echt wel. En die man, 65, beleefde de agent en weigerde zijn naam te geven. En hij werd aangehouden en ter, ter ontnuchtering in een cel ge, geworpen. De 31e vrouw is bekeurd voor aanstootgevend bedrag, gedrag. Hebben ze de ambtenaar nog wel kunnen bereiken dat, dat, de, dat de trouwerij niet doorging? Want ze waren het wel kan het uitproberen. Ja, ik denk het ook. Maar ja, weet je, het is ook wel zo. Je mag pas uh, het huwelijk consumeren na de voltrekking. En ze oh. deden het gewoon van tevoren. Dus nog een overtreding, hè? Ja, oh, ja. <laughs> Seks voor het huwelijk. Is er nog een wilde achtervolging? Uh? <laughs> ik zie het daar helemaal voor me ook, weet je. Nee hoor, Maar het oh, is zo frustrerend dat ze even zeggen van... Nou, ik ben eigenlijk wel klaar. En, en, en de man nog niet. En ik denk, hè? Ja. Wat? En dat uh, ding dan? Wat Manier, moet ik dat het mee doen? Me ophouden. Oh, nee, nee wacht nog even. Oh, ja, je... Bind hem maar om je buik. Coïtus interruptus. Hè? Ja, maar dan kan ik die plassen. Kan ik plassen gaan. Ja. Nee, het is wel, die moeten toch eens een paar keer proberen. Dan hou je namelijk wat meer energie vast. Zeg eens wat. Ja, dat, dat is de tantra, hè? De ja, vast houden die hap. Die gewoon. neuken echt uren. En, en, en ze komen wel klaar, maar zonder echte zaadlozing. Ah, dat ah. vind ik ook wel heel verrassend. Nou, als je toch over... Uh... Of een staatlozing heb. Media tycoon, John de Mol zou zendtijd willen kopen. Uh, hij wil namelijk al Nederland net ne, ne drie gewoon overkopen. Hij vindt gewoon echt dat ne Nederland drie gewoon moet blijven. Want als je het publiek wil, wil bedienen van allerlei dingen, allerlei cultuurdingen en zo, dan moet je gewoon wel drie netten hebben. En hij zegt, ik wil dat wel, uh, wil dat wel gaan wel bekostigen. Ja, maar ik... hoe gaat hij dat doen? Want er is zo heel weinig reclame in, op die netten eigenlijk, hè? Ja, maar dat betalen wij gewoon toch? Ja, ja, dat, oh, nee, dat, is, wordt bezuinigd. dat komt uit de publieke pot natuurlijk. Dat was, wat was dat? Weer 500, 500 miljoen of zo? Dat was echt een ja, kapitaal maar, wat ging... Uh, kijk, geld, wij, ik, ik kan me niet meer heugen dat ik specifiek kijkgeld moest betalen. Want vroeger had je, moest je kijk- en luistergeld betalen. Maar ik weet niet waar dat nu in zit. Dat weet ik ook niet eigenlijk. Vroeger was het echt zo van, dan kon je betrapt worden als je dat niet betaald had kijken. Luisteren. Oh ja, dan kwam ze ambtenaar langs. Ja, ambtenaar. Ik ga er zo direct even naar kijken. Maar ik had trouwens nog wel een heel smerig berichtje. Er is, uh, we zijn toch over seks in het openbaar. Yeah. Er was een 38-jarige man. En die, uh, die liep de Leidse Marathon. Maar die liep in zijn blootje. En hij uh, werd om zondag om kwart voor vijf op de Oostlietweg aangehouden. Omdat hij onzedelijke handelingen verrichtte. Bij... Iemand anders? In of? Leiden, nee. Oh. Maar het was, de man, het was de politie dus opgevallen dat de man geen kleding droeg. Maar de hardloper werd pas gearresteerd toen hij tijdens een tussenstop in het openbaar masturbeerde. Is dat diezelfde man die op de Buddhist misschien met die vrouw. Nee, dat was een bossenaar. Dit was oh. echt een Leidse marathonloper. Nou, was al een klein Maar ja, de atleet vertelde tegen de politie dat hij in de veronderstelling was dat hij in een naakt recreatiegebied liep. Denk je van, wat is het nou? Het is, er... is een marathon? Hij vond er geen ruk aan. Nee, nou ja. Het was een saaie bedoeling. Hij denkt, ik ga het een beetje opleuken. Oprukken. Oprukken. Ja. Nou ja, aparte ja. dingen. Ja, ik wil nog even terugkomen op John de Mol. Ik vind, ik vind die man, ik vind hem zelf altijd wel een interessante man. Maar dan zit hij dus bij de Wereldrijd. Gisteren uh, zat hij. En dan zit hij heel serieus te praten over een programma dat heet The Voice of Holland. Oh ja, ja. Met geluidjes die in de stoelen omdraaien. denk ik van, het is goed dat jij niet bij het Nederlandse bestel zit. Ik vind het zo'n nietszeggend programma. Weer zo'n zo auditieprogramma. Ja, weer en er komt er straks weer een. Scherp dus zijn. Er komt er straks weer een. Dus we worden echt continu worden ermee platgebombardeerd. En ik denk wel van... Eentje is al leuk, maar er zijn er zoveel. En het is gewoon niet. Kunnen we nou niets anders leuks bedenken als programma? Nou, Blijkbaar niet, want hij blijft dan maar in, in rond, rondzoeken ook gewoon. Grappig is wel wat hij, hij zei: wel echt heel iets goed Dat hij vond dat Paul de Leeuw te veel op de televisie was. En dan denk je, dat is makkelijk gezegd. Hè? Als Paul de Leeuw niet in de buurt is. Nee, Paul de Leeuw is gaat tegenover hem. Ah, en wat zei hij zelf? Paul de was een beetje beduust, zag ik aan, aan het zeggen. oh, als hij dat zegt. Als dan hij moet dat het zegt, wel waar zijn. Dan moet het wel waar. En het is ook waar. Want als je Paul de Leeuw elke dag bekijkt. dan worden de grappen wat doorzichtig en voorspelbaar. Dat je denkt, Paul, je moet eigenlijk, net als John zegt. gewoon 13, 14 uitzendingen per jaar maken. En verder moet je op vakantie gaan. Je ja. oplaadt en weer helemaal ontlaat in een nieuwe show. En niet elke dag met iemand. wie zit er nou in Oh, die probeert ook leuk te doen. Ja, maar ik ben eigenlijk wel een niet beetje geschokt... dat die mensen die dan van die uh, talkshows doen... iedere avond, waar je een beetje vastigheid in hebt... en dat op een gegeven moment... dan zijn ze gewoon vier maanden weg. Net zoals uh, die uh, van Nieuwkerk, Matthijs. Ja, ja. Die is dan zomaar heel lang weg. En, uh, en uh, Paul Witteman is heel lang weg. Nee, ik heb de, dat ik en je hebt dan die ene gast, die, die blonde... Stenders, nee, weet die? die was ook radiopersoon. Uh, die, uh, die, die had ook altijd een, een sidekick... En die, die had ook al... Uh, Robert Jensen. Ja, Jensen. Ik zeg Sten, dat is Jensen. Ja. En die, die was dan op een gegeven moment ook zomaar weer weg. En dan gaat hij uh, ja, maanden is... rondtrekken. Ik denk, hoeveel hoe, hoe verdienen die gasten? Ach, genoeg? Ja, ja, dat is toch ook helemaal niet erg. Want dan zijn ze opgeladen, en dan komen ze weer met frisse ideeën. Vaak komt het wel weer uit op hetzelfde. Ja, maar dan ben jij weer hetzelfde. vergeten. En dan denk je dat het weer fris is. Maar het maakt, ik vind het wel ja, leuk. Paul is toch een hartstikke goede presentator. Een hartstikke leuke fan. Zit vol met energie. Maar niet elke dag. Nee, precies. Maar nou, het is zo vermoeien die man straks naar deze plaat wat nieuws uit de uh, omstreken kijken wat er allemaal speelt en zo. Hoe is het met het weer eigenlijk? Is Treurig. Een... Treurig hè? Is er van je oude doos Lucky Soul, add your life to mine. to mijn. En samen heb je dan een hele grote bundel. Sorry. Ik eet knopje. Uh, ja, het is half al weer geweest. Sorry, ik zit nog even... Even me... Want ik, denk, ik zit nog even mijn vingers af te likken. Oh, wat vind ik goed dat ze die momenteel neer hebben gelegd. Ik lik mijn vingers erbij van... Ah! Oh, komt allemaal goed in Nederland. hele dag ja. kort, Wat een fantastisch spannend van allemaal. Nou, nieuws uit de regio. Ja, doe maar even. Nieuws uit Zandvoort. Zandvoort Nieuws. Vandaag... Wordt de jaarlijkse regionale brandweerwedstrijd georganiseerd oh, ja. door de Post Heemsteden, onderdeel van Brandweer Kennemerland. Dit jaar voor de 40ste keer, dus het wordt een jubileumwedstrijd, waaraan ook burgemeesters uit de gemeente van de regio meedoen. Ik zie dus wel dat onze eigen burgemeester Verstek laat gaan, maar het is in ieder geval wel, er is van alles te doen daar in Heemsteden bij de brandweer. Het uh, eerste ploeg, start al om 9 uur en aan het eind van de wedstrijddag om 4 uur wordt de ploeg van enthousiaste burgemeesters uit onze regio. Ingezet op een alternatief wedstrijdobject bij de kazerne. En nou ja, we gaan het wel horen. Er wordt ook een calamiteit in scène gezet. En simulatiemiddelen worden gebruikt. Zoals rook, licht, vlammenborden, ja. oefenpoppen. Nou, dat is wel wat voor die ene manier uit Den Haag. Ja. <coughs> of nee, Den Bos, sorry. En andere, en Lotus-slachtoffers? Nou, ja, Lotus is, is dus de landelijke opleiding tot uitbeelding van slachtoffers. Ja, ik heb er een paar keer met te maken je gehad. De... Ze, kunnen, ze doen het goed hoor. Ja, ze geweldig. Dat is echt leuk. Er komt er zo iemand, iemand bij zitten bij zo'n uh, bv cursus En die gaat dan in één keer met zijn ogen draaien. En dan denk je, oh, dit zie ik niet. Oh, dit is een aansteller. En dan gaat hij op de grond liggen. En dan moet je er iets mee. Denk ik. Oh, uh, nou, ik, jij bent er uh, toch nu toch? Ja. <laughs> Dus daar je vieren Was dat met je eigen werk of zo? Dat ja, dat je... was met mijn eigen werk. Oh, ja. leuk. Dat wel ja. leuk. De, spraats, de straatspeeldag is afgelopen zaterdag rondom het uh, tenkatenplantsoen georganiseerd. Ja. Het was een beetje een koude bedoening. Het zou eigenlijk eerst eerder worden uh, gehouden. Maar vanwege de DPM werd de vergunning niet uh, verleend uh, bij de gemeente. Dus moest het vooruitgeschoven worden. <lacht> en jawel, het was niet echt heel erg warm. Toch hebben er mensen meegedaan. Onder andere de buikschuifkampioen hebben ze Gespeeld. Uh, hier de uitslag van, van de kinderen. Onder 10 jaar. 1 Mickey. 12 meter heeft hij geschoven. 2 uh, Bobby. 11 meter. En 3 Dion. 8 meter. En boven 10 jaar was het Roy. 38 meter. Zo. Als je, ja, flink gegeten zeker. Voor deze buikschijfwedstrijd. Dus kom je niet zo ver. 1 Jelle. Die is 34 meter over zijn buik. door die smurrie heen geschoven. En als laatste. Of tenminste als laatste. Als derde. Michel, jawel, 33 Yay, Michel. meter. Eh, ze ja. zijn nog steeds op zoek naar uh, Roy, want die 33 meter. Die is, die, is die, is die is doorgeschoven en ze hebben nooit meer iets van hem vernomen. Buiten de gemeente gevallen <laughs> en ja, dan zoeken ze niet verder. Hè. Maar het is leuk, want het is dus, uh, dat je keihard moet rennen dat je over zo'n natte zeebaan gaat. Ja. He? Ik heb het ook een keer gedaan. En hoeveel meter? Uh, nou, ik denk dat ik misschien wel 50 ging. Nou, ik ging echt heel ver. Kijk, uit, daar komt ze. Uh, ik was toen echt nog in een topconditie. Nou, en, uh, ik, vond, ik vond het wel heel leuk om te doen ook. Dit komt natuurlijk allemaal uit uh, Woodstock. Daar is het ooit gedacht. Ja. Maar toen was het met modder. Ja, dat is helemaal gaaf. Aanstaande woensdag 6 oktober start de kinderboekenweek. Het illustreren van verhalen staat centraal in deze 56e kinderboekenweek alweer. En Mirjam Oldenhaven schreef het kinderboekenweek geschenk. En dat wordt het zesde deel uit de serie Meeskees. Onder de titel Meeskees in de Gloria. Er is hier van alles te doen. Er is voor de kinderen tussen 8 en 12 jaar een schilderworkshop. En het is volgens mij allemaal op woensdag hoor. Kan je hem kan je meekezen? Uh, zeg je dat nou? <laughs> nee, uh, Mees nee, meer, Kees of zo? Mees Kees, hij heet Mees Kees. Is, uh, Mees is een jongensnaam hè? Hapjes met kaas ook en ja. Maar op 6 oktober worden, zal worden voorgelezen door enkele prominente zandwoorden. Zoals Pastor Duivels van de Agatha Kerk, die gaat groep 1, 2 en 3 voorlezen. Burgemeester Meijer neemt 4, 5 en 6 voor zijn rekening. En groep 7 en 8, die, die, ja, dat vind ik wel heel mooi... ...die worden weer door een wijkagent voorgelezen. Dus dat is heel Het heel duidelijk. De eerste drie jaren zijn de kinderen nog in, in, in de heren, in het geloof. En daarna de burgemeester, een beetje streng. En ja. daarna de wijkagent. Jawel. Ja, Ze We zijn niet te bedwingen anders. En oh, kunnen zich ook niet concentreren. Nou, uh, op de uh, uh, wijkagent, politie... ...dan kom je op dit bericht op de hoek van de Kanaalweg... ...en de Havendstraat is een 17-jarige jongen uit Heemstede vrijdag... ...om kwart over tien met een mes gestoken door een 45-jarige man. De man zag de jongen en probeerde zijn auto open te breken. De 16-jarige jongen was in gezelschap van een 17-jarige vriend... ...die door de eigenaar van de auto werd neergestoken. Het slachtoffer is direct naar het ziekenhuis overgebracht voor verdere behandeling. De politie heeft zowel de eigenaar als de inbreker aangehouden in verband met een nader onderzoek. Is het te volgen? Nee. De Je auto werd kwijt? gestolen... Toen een 45-jarige man uit Heemstede. De man rende erachteraan. Nam hij, hij was een ap appeltje aan het schillen. Hij denkt: Nou, dan zal ik die andere appel ook even schillen. En toen heeft hij de auto opengebroken. En toen heeft hij dus de, de, een van de inzittenden. Die, die zijn auto had gestolen. gestoken. Oh. Dat is plus min het strekking van het verhaal. Oké. Okay. Dus. Er is ook nog kunstkracht dit weekend. Maar daar komen we zo direct op terug. Een 2,5 okay. uur. Bommetje volle deze show. gewoon volle. Helemaal doorgebroken. Going back to the zoo. I am the night. See you later. En niet cufferen, wat je in de wereld doet, door I'm a lonely, lonely Politie? Politie? De... Maandag, hè? Maandag. Zijn de cops al actief of niet? Zijn dat ze maandag ik al? maandag is het dierendag, dan is iedereen toch lief? Oh, is het toch maandag? Nou, dat is goed om te ja. weten. Ja. En. Oh, nee, ja, even ze. Stands wordt nieuws. Ik ja? vertel het straks ook nog even, maar er is ook een open dag bij, de, bij het dierenasiel. In de dieren. Noord. Pas geleden was er uh, heel veel dieren of heel veel dieren, heel veel. Uh, uh, noem je dat Eenden? waar het in de vijver dood gaan. En denk nou. Laat ik, ik nou, ik ben niet zo'n hele dierenliefhebber, de alarmnummer bellen. Dus ik bel op, krijg geen contact. Denk, nou, 112? Doe ik... Ja, dan weet ik veel. <laughs> Gewoon speciaal het nummer voor de dierenambulance. Dus okay. Eerst dat ene nummer, daar geen contact. Denk, nou, dan doe ik het alarmnummer maar, hè? Het is toch nood, want ik zag twee eenden. Die waren toch slecht aan toe Bel ik op. Dit is een voicemail van de dierenambulance. Deze voicemail wordt niet afgeluisterd. Dus inspreken heeft geen zin. zin. Nou, tuut, tuut, tuut. Ik dacht even. Van die contact, mensen ook allemaal weer. Wat kan je daar nou mee? Daar niks, kan je, nee, niks? Ik heb nood. Ik heb nood nu. Ja, geef dan een, een ja. nummer die je kan bellen met nood. <totstuk> Dat stoelt helemaal nergens op, gewoon dit. Maar goed. Wat ernstig. Waarschijnlijk was er iets anders ernstiger aan de hand of zoiets. Ja. Of er was geen geld. Dat zou het wel weer zijn. Er was geen geld voor. Ja, bij deze, hier was een 74-jarige vrouw uit Den Haag. Ja. Die, had ook, die had geen geld, maar ze wilde gewoon niet dat zij beroofd zou worden. En ze heeft gewoon de belagers, het waren toevallig vrouwen. Dat vind ik ook wel heel apart. Ja. Maar die heeft dus gewoon met een zwaar te lijf gegaan. Wauw. Zo en zou zo misschien nou net onder die kind bij die ademstappen? En eruit nou! En loopt er een aanklacht tegen haar in? Want dat mag. Je mag, je mag natuurlijk iemand niet bedreigen. Je mag niet bedreigen. Je mag iemand wel bestelen, maar niet bedreigen. Nee, nee, dat is gewoon in Nederland zo. Nou, ja, waarschijnlijk. Oh. Uh, ik heb het gewoon gehoord. Waren dat ook geen, uh, uh, land, uh, geen uh, mensen uit een ander land, om het voorzichtig uit te drukken? Uh, nou, dat staat er niet bij eigenlijk. Oké. Okay. Oh, maar ze dus het waren haar belagers en uh, de vrouwelijke die verdrongen met een smoeste woning in. Proberen de oude vrouw te beroven. Nou, waarschijnlijk, als die even slim zijn, kunnen ze aanklachten indienen. En dan Jan wel. Dan, dan wordt er weer een advocaat opgezet en dan wordt het weer uit. Gaan we nog aan het werk? Gaan we nog iets belangrijks doen hier in Nederland? Ja, het is niet te geloven. Nou, degene die je niet aan het werk wilde ook, dat is dit bedrijf. Een bouwbedrijf in Arnhem. Die kwam bij een, uh, bij een, even kijken, bij een, een, een homoseksueel echtpaar over yeah. de vloer om wat verbouwingen te doen. Ja. En toen hadden ze een offerte gemaakt en zo. En ze hadden een beetje rondgekeken. Zo, nou, Wat willen jullie doen? Dit doen, dat doen. Op okay, een gegeven moment uh, uh, hadden ze over en weer een beetje mailcontact. En toen werd de vraag gesteld door het, van het bouwbedrijf. Uh, zijn jullie een homoseksueel stel? Uh, ja? Ja, ja. Ja, dat zei hem. Hoezo? Nou, dan kunt u beter op zoek gaan naar een ander bouwbedrijf. Want dan, uh, dan passen we niet zo goed bij elkaar. Nou ja. Dus nu hebben ze aangifte gedaan van de... Want discriminatie... Ja, nou, terecht. Waarschijnlijk vonden ze de badkamer toch wat vies. Te vies om... Ja, of, of, uh, ja, of, of het was allemaal te, te, het, het, te kan. rood en Het kan toch niet zo zijn dat je, dat je daarop... Als bouwbedrijf een klus afweer? Nou, blijkbaar hebben ze zoveel aanbod dat zij zich dit kunnen permitteren. Nou, blijkbaar. Ja. Of, zal het toch gewoon zijn dat of zijn het ene ze wat... bang dat als zij gebukt staan. Uh... Ja, ze zijn <laughs> ja, zo, zo... Heel flauw. Zal het zo flauw maar, zijn? Ja, maar dat zijn toch een heleboel mannen die worden toch altijd een beetje onrustig ervan. Jij ja, zijn nou, toch bang dat ze zelf ook in één keer uit de klas komen? Dat, misschien dat ze het le toch leuk vinden ook of zo. Dat ze uh, uiteindelijk terugkomen bij de vrouwen en zeggen: van, Ja, sorry. Ja, maar, maar moet je nagaan, er zijn mannen zo bang voor homo's. Bang dat ze gepakt worden. Ja? Terwijl er zoveel vrouwen ja? zomaar verkracht of gepakt worden door mannen. Moet je nagaan wat, wat in angst wij leven eigenlijk? We hadden niks over angst, dat hadden we juist afgesproken. We hadden een contract over. Dat betekent dat we niet meer over zo de angst zouden praten. Oh, de angst. Oké. Okay. Ja, dat kan niet natuurlijk. Nee. Maar nee. Uh, mannen zijn extra, extra onrustig, zullen we het dan maar noemen. Ja, dat is een wat milder woord. Ja. Nou, beetje, dit, dit, zitten ze met ksaalkleven willen van... Woe. dit is een heel uh, vaag bericht. En uh, nou ja, ze, ja, dit is staat op papier. Dus ze gaan uitprinten die uh, e-mailtjes. En ze gaan er ook een rechtszaak van maken. Oh. Nou, als we het over rechtszaak hebben... Opiniepeiler Maurice de Hond moet een schadevergoeding betalen... aan de klusjesman die hij meerdere malen ten onrecht als dader... heeft aangewezen in de David de Moordzaak natuurlijk. Want Laurens... Uh, Ernst Louwens heeft natuurlijk in de gevangenis gezeten. Heel lang. Echt zeven jaar of zo. En hij heeft altijd volgehouden dat hij het niet gedaan heeft. Maar Maurice de Hond heeft zich daar net als Peter Erfries in vastgebeten gebeten gewoon. Peter Erfries heeft altijd zijn wenkbrauw omhoog gehaald. Zo van, nou ja, ik weet het niet hoor. Louwens zou het toch wel gedaan kunnen hebben. Ik weet het niet. Het is allemaal niet zo duidelijk. Maar Maurice zei, nee hoor, het is de klusjesman. En hij heeft meerdere malen gezegd, het is echt de klusjesman. Die heeft hij die wederomgelegd. En uiteindelijk hebben ze het nooit kunnen bewijzen. En nu moet hij dus uh, geld gaan betalen. Maar hij gaat in een hoger beroep. Hij nee, gaat tuurlijk. nog verder, gaan maar iets En hij heeft nog steeds werk. Want bij de NOS hebben ze hem op een bloek, gegeven moment dus toch buitenspel gezet. Want hij is een opiniepeiler. En hij is natuurlijk niet objectief Maar Hij is zo dwangmatig ja. bezig met iets. Hij dat... wil gelijk hebben. Hij wil gelijk hebben. Ja, dat kan allemaal niet gewoon. Nee, dit is een, een, een mooi verhaal. Dit. Uh, straks nog weer. Spart van 9. Wat hebben we ook alweer? Oh ja, de possies. Notion 99. Beautiful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 En mij heeft hij ook gewoon. Hmm. Uh, Everything is possible. Oftewel uh, de Stereophonics. Naar voor nog de Possies. En die maken al uh, muziek sinds de begin jaren negentig. Ze hebben heel wat albums afgeleverd. Het lijkt een beetje op de Beatles. Je zou denken, nou, dat wordt groot. Maar nee, het blijft altijd een beetje, een beetje onderaan hangen ja, ergens. Ik, denk, ik ben ook benieuwd of we ooit zoiets groots nog mee gaan maken. Wel. Nee, ik, ik weet niet. Er is te veel. En ik vind... Uh, ja. De meesten zijn ook weer te, te bleu. Van, uh, je hebt, en met al die talentenshows waar we het over hadden. Er is te veel talent. En het is moeilijk. Het ja, met talentenshows, er komt nooit iets van. Er worden alleen maar musicalsterren ingeboren in die talentenshows. Ja, en de volgende show doen ze dan weer mee als Mystery Guest, weet je. Ja, weet je, kijk, het... kent u deze nog? Nog, nog? Het, je blijft gewoon in die wereld hangen. en denk, nou, Dan kom je in een musical terecht. Maar de echte artiest echt die iets vertellen heeft. Die begint gewoon een beentje. En die gaat niet naar die audities. Die gaat gewoon optreden. In een gegeven moment dan, dan breekt hij wel door. En anders ja. niet. Dus ik, ja. ik, ik, ik weet niet. Ik heb daar nooit zoveel mee. Goed. Het is uh, Toebak Levens op de radio. Loopt er weer tegen 9 uur. Er is een onderzoek gedaan. naar het geloof. En ze hebben gekeken wie nou zeg maar een Darwin aanhanger is en wie nou echt meer gelooft in, uh, in het scheppingsverhaal. Hoe hebben ze dat gedaan? Nou, ze hebben 140 mensen. Slecht? Slechts? Ja, het is niet heel veel eigenlijk. Nee, he. nee, nee. Het is niet nee. Uh, 140 mensen hebben ze het verhaal gelezen van de schepping, de evolutietheorie en een derde theorie. In, derde theorie waarin de evolutie werd omschreven als een geordend proces met een onvermijdelijk uitkomst. Sommige proefpersonen werden van tevoren gevraagd om terug te denken aan angstaanjagende ja, gebeurtenissen uit het verleden waar ze geen controle op, op hadden. En die groep mensen die waren echt een aanhanger van de scheppingsverhaal. Dus die, voelden, die hadden geen controle in dat zoiets. Nou, ik geef het maar over aan een, aan een hogere, hogere macht. Ja, ja. Mensen die dus wel controle hadden en zich zeker voelden, die geloofden in de evolutietheorie. Dus het is wel weer bewezen. Dat, ja, als je je niet goed voelt, dan, dan zoek je steun en dan zoek je het buiten jezelf en dan denk je, nou, het, het, ik zal wel geleid worden. Oh, ja. Terwijl je eigenlijk ja. gewoon de leiding zelf moet nemen. Ja. Dus ik vind het wel weer een bevestiging van wat, hoe ik het eigenlijk altijd een beetje heb gezien. Ja, dat is waar. Dus. Maar het is inderdaad ook die evolutietheorie. Uh, ik ben ook zo nieuwsgierig, want er is er een nieuwe leefbare planeet ontdekt, jawel. Ja. Het is een planeet waarop zelfs mensen zouden kunnen wonen en die planeet die heet Gliese 581 G. Ik denk dan, van 581 G, hebben ze zoveel zwaartekracht of zo? Ja. Of is het gram? Ik weet het ook niet. Gram. Maar de, ja, de planeet is drie keer zo groot als de aarde en 20 lichtjaren ver weg. Maar ze zeggen, we zullen nooit komen, maar je weet het nooit. Nou, misschien vinden we een zwart gat dat precies daarheen leidt. Het grappige is, als we daar zeg maar contact mee krijgen, dan is die populatie al lang al uitgestorven. Want ja, is het al 20 nou, miljoen plek, jaar lichtjaren? Nee, nee, 20 lichtjaren. 20 lichtjaren. Oh, dat zou nog wel kunnen dan. Ja, een lichtjaren, ja. hè, wacht even. Dat <laughs> gaat ook nog heel snel ook. Oh. Nee, maar een uh, lichtjaar is gewoon eigenlijk de tijd die toch het zonlicht uh, nodig heeft om naar ons toe te komen. Of, ja. of oh nee, een ster. Ja. Ja, dat kan heel lang zijn hoor, een lichtjaar. Ja, licht, wacht even, dan zou je nog wel contact kunnen krijgen... Met iets wat daar twintig jaar geleden is gebeurd. Maar ik zie hem nu, maar hij is al lang weg, hè? Die planeet. Dat kan heel goed. Dat zijn van die vage verhalen. Maar ik vind het wel heel erg boeiend. Ja, het moet gewoon wel iets zijn. Het grappige is wel dat heel veel mensen. Je hebt City, heb je geloof ik, Die zijn al jaren op zoek naar contact met buitenaardse wezens. En die denken op een bepaalde manier dat je denkt, van nou, buitenaardse wezens zullen wel op dezelfde manier ontwikkeld zijn als ons. En die zullen vast veel verder zijn met het denken, met het. Um, met het, het bedenken van, uh, hoe noem je dat, vervoersmiddelen en... Uh... Ja. De filosofie. Maar het kunnen ook gewoon hele rare wezentjes zijn die gewoon helemaal niks kunnen. Moet je eens kijken op de bodem van de zee, wat daar voor enge wezentjes wonen? Oeh, met ja. van, van die lichtjes, weet je ja, voor ja, zich. Ja, precies. Het is wel een oplossing En als je die als dan op zo'n planeet hebt en ja, ze hebben geen licht en er wonen allemaal van dat soort enge wezens, dan moeten wij ertussen gaan wonen. Ja. Nou, laat maar. Want we zijn natuurlijk altijd op zoek naar een planeet waar water en zuurstof en dat soort dingen ja. is. Maar ik bedoel, misschien zijn er wel wezens die uh, op hele andere dingen leven. Het schijnt toch zo ook dat bij onderaardse vulkanen. Of nee, oh sorry, onderzeese vulkanen. Ja. Yeah. Waar, waar er zoveel um, um, mangaan, of hoe heet dat? Uh, of? Ja, al, al die enige stoffen uitkomen. Hè, die, die, die, en er schijnen toch ook uh, organismes te leven. Ja, yeah, dat bedoel ik. En dan denk ik van, jeetje, dat is toch er, echt fascinerend. En als, als dat zich evolueert, wat wordt dat dan, weet je wel? Ja. Yeah. Ja, dat is wel gaaf. Ik vind ja, dus... het, het is wel heel erg... Uh, ja, dat je intrigeert gewoon. Het past eh, geleden zag een documentaire over dat ze... Stel je voor dat de dinosaurussen nou niet waren uitgestorven. En die waren geëvolueerd. Zullen ze dan reptielmensen zijn geworden? Dat ze ook op twee benen ro rondliepen en kleiner waren geworden? Ja, die hele grote, die T-Rex, die liep eigenlijk al op twee benen. Ja, dat eh, bedoel ik. Die was er bijna. Die, die bijna. Die iets ja. kleiner worden. Ja. Want nou, past niet in huis anders. Ja, ja, is, ja. Dit is toch wel weer... Ja. Grap, om fascinerend. om ja, te filosoferen over wat, wat er op andere planeten zouden kunnen leven en waarover komt het hier naartoe en kunnen ze iets doen aan de begroting ook misschien? Kunnen zij met de CDA onder tafel gaan zitten om het vandaag sluitend te krijgen? Om het op te lossen. Ja, zie, zie je, je is ook toch naar God, hè? It's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 Dit is Helene Ekker met het NOS Journaal. Ruim 4700 CDA-leden spreken zich vandaag in Arnhem uit over samenwerking met VVD en PVV. De verwachting is dat de meerderheid voorstemt, maar de vraag is hoe groot die meerderheid zal zijn. De kritische Kamerleden Koppejan en Ferrier laten hun standpunt mede daarvan afhangen. Alle provinciale afdelingen van het CDA zijn in meerderheid voor, maar de prominente partijleden zijn verdeeld. Minister Heerspallen is tegen, minister Donner stemt voor en ook oud-minister Braks liet gisteravond weten na veel aarzelingen de zaterdag te zullen steunen. Bij krakersrellen in Amsterdam heeft de politie gisteravond elf mensen opgepakt. Enkele honderden betogers trokken een spoor van vernielingen door de binnenstad... ...en gooiden stenen naar de politie. De ME gebruikte traangas om de orde te herstellen. Twee agenten raakten gewond, net als drie politiepaarden en mogelijk ook enkele krakers. Dansschool Lucia Martas in Amsterdam gaat een week lang dicht vanwege het ongeluk gisterochtend op de A59. Drie jonge leerlingen van de dansschool en een vrouw kwamen daarbij om het leven. Ze waren op weg naar de Efteling voor de opnames van het RTL kinderprogramma De Schatkamer. De uitzending wordt een week uitgesteld. De genomineerden voor de ACO Literatuurprijs zijn bekend. De jury heeft boeken geselecteerd van Kees van Beinem, Oscar van de Boogaard, Tom Lanois, Koen Peters, Willem-Jan Otte en David van Rijbroek. Op 8 november wordt de winnaar van de ACO Literatuurprijs bekend. Hij krijgt een sculptuur en 50.000 euro. Ruiter Edward Gal heeft voor de derde keer goud gewonnen op de wereldruiterspelen in.